te jong of oud, zo dus het leven in de schouw, dan weet je, zo beetje wat koper is op opbouw. Soms is het al geweest dat dus die koper trekt in het meest. De waarheid of klaarheid die plant zich in je geest. Daarom raad ik vrouw en man, raak je er niet te veel van toch vaak maar en maak maar wat je van maken kan. Dus voel je en vrij, dat stemt je eens zo blij. Want over honderd jaar is alles toch voorbij. Oh, krijg je van de zaak niks aan. Laat heel de rattenplommer gaan. Hoe het ruilt of zeil om laat heel de maar waaien. Laat de mensen en de wereld maar rustig draaien. Rek je van de zaak niks aan? Laat heel de ratten maar gaan. Doe ze al een ander dee en pik ook een portje mee. Als je eenmaal aangezet hebt, dan zet je mee, dan nee. Als je zonder je verlangt, komt een dwangbevel ontvangen. Ik weg dan en zeg dan, daar word je wel bedankt. Als je van je de daar komt, schat, laten we niet over oh wat een straat. Wees wijs man en denk dan, daar komt ik mooi vanaf. Als je alles hebt verdiend wat je ooit weer hebt verdiend. Begin dan op niemand, helpt meer dan dat je drinkt. En maak je vroeg nog klaar om niets te hopen na. En sla je maar doorheen zo goed en kwaad zal ha O, trek je van de zaak niks aan. Laat heel de rat de maar gaan Hoe het ruilt of laat heel de boom maar waaien Laat de mensen en de wereld maar rusten draaien O, trek je van de zaak niks aan Laat heel de rat de maar gaan Doe ze als een ander deed en pik ook de potje mee Als je me zegt het, dan zeg je vee, nou nee